7 uur. Dit is Radio 1. Met Marcel Oosten en Frederik de Jong. Straks in het NOS Radio 1 journaal. Er zijn nog steeds problemen op het spoor bij Den Haag en Rotterdam. U hoort een reactie van ProRail. En de onderhandelingen in Oekraïne. Onze correspondent is in Kiev. Nu het NOS journaal met Dorot Megens. Het staakt het vuren dat gisteravond werd afgesproken... tussen de strijdende partijen in Oekraïne, lijkt te houden. Hoewel er nog steeds grote stapels brandende banden... op het Centrale Plein in Kiev liggen, bleef het vannacht relatief rustig. Ondertussen wordt er vandaag in Brussel overlegd over sancties. Die worden ingesteld tegen de regering en tegen de oppositie... zegt minister Timmermans. Waar we nu over denken is om te bezien of je die mensen... die je kunt aanwijsbaar verantwoordelijk kunt maken... voor het excessief gebruik van geweld. Of je die... Uh, heel precies kunt aanpakken wat betreft hun toegoeden in het buitenland... wat betreft hun mogelijkheden om te reizen naar het buitenland. Dus hele, bijna chirurgische sancties gericht op die mensen... die verantwoordelijkheid dragen voor het excessieve geweld dat nu plaatsvindt. De Oekraïnse president Janukovic overlegt ook vandaag... hij heeft een ontmoeting met de ministers van Buitenlandse Zaken... van Polen, Duitsland en Frankrijk. De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen lijkt lager te worden dan ooit... maar 42% van de kiezers gaat zeker stemmen. Dat blijkt uit onderzoek van TNS Nipo, onder 1300 mensen. Meestal ligt het percentage tussen de 44 en 50 procent. Volgens veel mensen heeft stemmen nu geen nut. Ze zeggen dat de politiek toch niet luistert. Anderen geven aan dat ze te weinig van plaatselijke politiek en partijen afweten. Als belangrijke thema's noemen ondervraagden de zorg... en voorzieningen voor ouderen en gehandicapten. Facebook neemt berichtendienst WhatsApp over voor 19 miljard dollar heeft Facebook bekendgemaakt. Via WhatsApp wisselen gebruikers van smartphones... gratis berichten, foto's en video's uit. Ook kunnen ze met elkaar communiceren in groepen. Facebook betaalt met 4 miljard dollar aan cash... en de rest in eigen aandelen. Twee jaar geleden nam Facebook fotodienst Instagram over... voor 1 miljard dollar. Voor Snapchat zou Facebook zo'n 3 miljard hebben betaald. WhatsApp wordt maandelijks door 450 miljoen mensen gebruikt... en is ook in Nederland erg populair. De Syrische oppositie is verder verdeeld geraakt. De leider van de militaire raad, generaal Idris, die deze week werd ontslagen, weigert te vertrekken. De raad is het centrale orgaan dat de oppositiestrijders tegen president Assad aanstuurt. Het vertrouwen in Idris is gedaald doordat extremistische strijders het steeds meer voor het zeggen krijgen. Idris zegt in een videoboodschap dat sommige leden van de oppositie besluiten nemen op basis van eigen belang. Hij heeft strijders in Syrië opgeroepen zich bij hem aan te sluiten, maar het is niet duidelijk of dat ook gebeurt.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 Laten horen of waar ze nieuwsgierig naar zijn of waar ik zelf nieuwsgierig naar ben. Omdat het ergens een goede recensie krijgt. Dan pak ik Spotify erbij en dan luister ik het zo hier over de installatie af. Dan kan ik inschatten of het leuk is of dat de klant het leuk vindt. Dan kunnen we het bestellen. Totale inkomsten van de Nederlandse muziekindustrie stegen afgelopen jaar met ruim 1% was de eerste stijging in 12 jaar. Die stijging is vooral te danken aan streamingdiensten. Treinreizigers hebben ook vandaag nog last van de problemen op het spoor bij Den Haag en Rotterdam. Volgens ProRail duurt het repareren van vier wissels nog zeker tot vanavond en misschien nog wel langer. Daardoor rijden er waarschijnlijk de hele dag minder treinen op de lijnen Den Haag-Rotterdam, Den Haag-Utrecht en Rotterdam-Utrecht. Treinverkeer raakte gisteravond in de spits ontregeld. Toen bleek dat er spoedreparaties nodig waren aan de wissels. Het weer. Eerst schijnt in het oosten nog even de zon. Daarna, in de loop van de dag, wordt het overal bewolkt. Van tijd tot tijd valt er dan regen of motregen. Het wordt 8 tot 10 graden. Vooral aan zee kan het ook flink waaien. Vanavond en vannacht volgt er nog meer regen. De verkeersinformatie naar de ANWB, Erwin de Hart. Dat het rustig op de weg is illustreerd. De lijst van files, namelijk op de A8 Zaandam richting Amsterdam. 4 kilometer tussen Knoopend Zaandam en Knoopend Koenplein. En twee kilometer op de A10 richting de Nieuwe Meer voor de Koentunnel. 2 kilometer. Um, de, u hoort het al in het nieuws. Er is een treinvertraging tussen Utrecht en Den Haag. Utrecht en Rotterdam en tussen Rotterdam en Den Haag. Er rijden minder treinen door kapotte wissels. En de vertraging is een half uur.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 U kunt bijvoorbeeld per medewerker zelf bepalen hoeveel mb's en hoeveel minuten u wilt. SMS helder naar 5544 en ontvang een korte demonstratiefilm. Dames en heren, de Intercity naar de Haag Centraal van 18.44 uur. 44. Die reed niet gisteren. We spreken zo met ProRail en FNV Spoor over wat daar aan de hand is. Het LOS Radio 1-journaal. Met Frederik de Jong en Marcel Ooster. Eerst Oekraïne. De internationale roep om sancties tegen dat land wordt steeds luider. Duitse bondskanselier Merkel zegt er alles aan te doen de politieke dialoog op gang te brengen. Franse president Hollande zei geen woorden te hebben voor het geweld in Oekraïne. Des acte inqualifiable, inadmissible, intolerable. We roepen dazu op en werden ook alles in onze krachtstellingen doen, zodat een politischer dialoog weer. In gang komen. We blijven stressen aan president Yanukovych en de Oekraïense regering dat ze de primaire verantwoordelijkheid hebben om het soort verschrikkelijke geweld te voorkomen dat we hebben gezien. President Obama benadrukt dat president Yanukovych verantwoordelijk is voor het geweld. Vannacht bleef het overigens redelijk rustig in Kiev nadat regering en oppositie een bestand overeen zijn gekomen. Kosminen David Jan Godfar in Kiev. Dat bestand kwam dat uit de lucht vallen? Nee, niet helemaal. Het heeft uh, heel veel te maken waarschijnlijk... met het bezoek van drie ministers uh, van Buitenlandse Zaken... van de Europese Unie, van Frankrijk, Duitsland en Polen. Die komen vandaag praten met president Janukovic en met de oppositie. Nou, dan zitten uh, de partijen hier in, in uh, Oekraïne natuurlijk niet op te wachten... dat er een tweede nacht van dat vreselijke geweld uh, nog eens overheen zou komen. Maar er zijn wel... Er is, twee keer eerder zijn er bestanden afgesproken. Die hebben toen een paar weken uh, stand gehouden. Um, dus ja... Dat zal nu misschien ook wel gebeuren. Het punt is alleen dat er zolang er geen politieke oplossing is... Uh, de, de, het risico bestaat dat het geweld telkens opnieuw weer los gaat barsten. Goed, maar dan ziet de oppositie, David-Jan, toch nog wel heil in overleg. Zelfs dus die radicale elementen die verantwoordelijk zouden zijn voor de gevechten. Jazeker, die, uh, die hebben natuurlijk ook geen, uh, niet echt... Erg echt ontzettende behoefte eraan om in elkaar geslagen te worden... om weer gewonden en weer doden uh, op in hun lijsten op te moeten nemen. Um, het punt is, zoals ik zei, er is wel een politieke oplossing nodig. En wat dat betreft blijven de eisen van de demonstranten van de oppositie keihard. namelijk Ten eerste, Janukovic, de president, moet weg. En ten tweede, de grondwet moet aangepast worden, uh, zodat de president minder macht uh, krijgt. Nou, daar zit geen enkele beweging in. Ook in de onderhandelingen die nu zijn aangekondigd tussen Janukovic en de oppositie, denk ik niet dat daar heel veel voortgang in geboekt zal worden. En ja, dan blijft dus de, ka blijft dus de kans dat het weer op geweld uitdraait, uh, behoorlijk groot. Ja, en de, de bezoek van de, de buitenlandse delegatie, heeft, zal die indruk maken? Um, er is al heel veel uh, contact geweest tussen Janukovic en de Europese Unie, ook met de Amerikanen. Tot nu toe, <coughs> sorry, sorry, heeft dat niks opgeleverd. Um, die sancties die nu boven de markt hangen, uh, een, de, de standpunten van Janukovic iets kunnen, uh, kunnen verzachten. Maar je moet je ook afvragen wat de Europese Unie uh, Oekraïne nu eigenlijk te, te, te bieden heeft. Wat, wat Janukovic nodig heeft is geld. Uh, Oekraïne staat op de rand van het faillissement. Moment. En zolang uh, de EU niet met grote hoeveelheden geld over de brug komt om die financiële problemen op te lossen, denk ik niet dat er echt zaken gedaan kunnen worden. Ja. En dat geld krijgt hij natuurlijk wel van, uh, van Rusland. Russische president Poetin heeft gisteravond ook gesproken met de Duitse bondskanselier Merkel. Wat is op de ogenblik de rol, de rol van, uh, van Rusland, van Poetin? Nou, Rusland en Poetin kunnen natuurlijk redelijk uh, rustig achteroverleunen nu. Uh, zolang er geen deal mogelijk is tussen de, de EU en uh, Janukovic. Kijk, ze hebben dat geld uh, toegezegd. Een deel daarvan is al betaald. De gasprijs is verlaagd. En Janukovic zit in het kamp van Moskou. Nog steeds. Um, en daar kan het pas verandering in komen... als de Europese Unie meer te bieden gaat hebben... dan een vaag soort toezegging van Europese integratie op de lange termijn. Dus zolang de EU niet met geld over de brug komt... Uh, kan, hoeft Poetin uh, zich niet zoveel zorgen te maken. Goed. Gaan we volgen. David-Jan Godfra vanuit Kiev straks uh, veel meer. Ook over de Europese rol natuurlijk die... Uh... Uh, speelt gaat worden vanaf vandaag nog meer dan in het verleden. 10 minuten over 7. Gezondheidszorg is voor kiezers het belangrijkste thema... bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ook voorzieningen voor ouderen en gehandicapten... worden als een belangrijk onderwerp gezien. Voor beide zaken geldt dat ze meer de verantwoordelijkheid... van de gemeente worden. TNS Niepel ondervroeg ruim 1300 mensen... en presenteert vandaag dat onderzoek. Peter Kannen van TNS Nipol, goedemorgen. Goedemorgen. Eerst even de opkomst, is dus altijd een heikel punt. Sowieso bij verkiezingen, maar zeker bij gemeenteraadsverkiezingen. Wat zijn de verwachtingen? Ja, de verwachtingen zijn dat die opkomst heel laag uh, zal zijn. Uh, het is altijd een beetje lastig te zeggen. Natuurlijk, we zitten nog uh, vier weken voor de verkiezingen... dus het, het kan zich zeker nog wel ontwikkelen. Maar uh, we vragen dat al sinds, de, sinds begin jaren 80 op dezelfde manier. En dan blijkt dat degenen die zeggen... ik ga zeker wel stemmen dat het een goede voorspeller is voor die opkomst... Die is nu maar 42 procent. Hm. En dat was de vorige keer, was dat 49 procent. Toen ging 54 procent stemmen. Dus het ligt vaker in die buurt. Dus we verwachten dat ja, nu 42 procent kan nog iets oplopen. Maar zoals het er nu uitziet, uh, ja, zou die opkomst wel eens onder de 50 procent uh, kunnen blijven steken. Ja, maar hoe kunnen die twee resultaten nou samengaan? Want gezondheidszorg, dat gaat iedereen aan. Belangrijk thema, daar zou je dan toch wel voor willen stemmen. Ja, je ziet eigenlijk twee ontwikkelingen. Je ziet dus enerzijds dat een groot deel van de kiezers uh, afhaakt... Die, die, die is niet geïnteresseerd in de gemeentelijke politiek en die gaat niet stemmen. En aan de andere kant, de mensen die wel gaan stemmen, die kijken echt heel goed naar die onderwerpen die uh, op lokaal niveau gaan spelen. Uh, dat is dus uh, ja, gezondheidszorg, maar ook uh, ar armoedebestrijding, uh, begeleiding met werk en inkomen. En uh, dat zijn ook echt onderwerpen waar die gemeenten over gaan. Uh, dus uh, die kiezers, die ja, die, die, die, die vertiepen zich heel goed in wat er voor hen uh, belangrijk is in de gemeente. Ja, dat zijn dus mensen die er zelf mee te maken hebben. Die anderen, die, die weten misschien niet eens... dat de gemeenten hier meer verantwoordelijk voor worden. Ja, nou, en ook onder de mensen die er zelf mee te maken hebben. Heel veel mensen... Uh, nou ja, we zien dat, dat zo'n zes op de tien Nederlanders uh, weten... dat die, dat die uh, overheveling van taken van Rijk naar de gemeenteraad zit te komen. En Dat weten ze ook nog wel redelijk goed te duiden. Dus om welke taken gaat het dan? Uh, maar je ziet er ook een groot deel uh, die dat nog niet weten. Uh, en ook met name onder degenen die het betreft... Uh, zien we dat mensen vaak nog niet zo heel goed weten... Uh, wat het voor ze gaat betekenen. Hm. Vorige keer bij de vorige verkiezingen was veiligheid het belangrijkste thema. Waar is dat gebleven nu? Nou, het is nog steeds wel een belangrijk thema, hoor. Het staat nu op een, uh, ik dacht een derde plaats. Nou, dat is maar net een beetje hoe je het indeelt. Toch nog voor een derde belangrijk. Maar de vorige keer was dat uh, 40%. Maar je ziet overal dat uh, wat meer ja, sociaal-culturele onderwerpen... Uh, die zijn nu wat minder belangrijk. Terwijl de sociaal-economische onderwerpen... ...belangrijker zijn, dat zien we ook landelijk. Hm. Kunt u ook iets zeggen over de, de partijen die um, ja, daar, ervan profiteren dat dit de thema's zijn? Um, nou ja, aansluitend bij wat ik net zei. Je, je ziet dat de kiezers, uh, die, die kijken veel meer lokaal... ...en komen dan ook veel vaker bij een lokale partij uh, terecht. De lokale partijen, dat, ja. dat kan van alles zijn. Uh, en uh, uh, ook voor de partijen die ook landelijk actief zijn... ...kijken ze veel beter naar wat die partijen lokaal doen... Maar de lokale partijen die gaan, uh, die gaan waarschijnlijk voor ze winnen. En partijen als uh, PvdA, met name VVD, maar ook CDA, die, die, ja, die gaan uh, uh, verliezen. Ja, heeft natuurlijk ook landelijk met het uh, beleid te maken. Peter Kannen van TNS Nipo, hartelijk dank. Graag gedaan. Blijven we even bij die zorg, maar dan in de praktijk. Mark Robin Visser, de zorg bij de familie waar jij ja. bent is ook een belangrijk thema. Ik denk uh, wel het belangrijkste thema hier bij de familie Hermus... al vele, vele jaren. Uh, Jan en Mieke, goedemorgen. We hebben een lekker kopje thee net hier gedronken. Op de keukentafel ligt ook de agenda. En in de agenda staat hoe de dag van jullie eruit ziet. Jan, we moeten even zeggen voor de luisteraars die het nog niet gehoord hebben... je hebt hersenletsel uh, opgelopen, vele jaren geleden. Ja, in 1992. Ja? Uh, uh, eigenlijk van de ene op de andere dag. Een uh, verstopping af voor hersenvochten. En dat heeft jullie huishouden en jullie leven heel erg veranderd. Heel erg, ja. ja, ja. Pak de agenda er eens bij. en Vertel eens even hoe dat nou zo'n zo week zoals deze week... bijvoorbeeld er even globaal uitziet. Maandag? Uh, nou, maandag. Um, Jan is dan, uh, moet om 9 of om half tien naar de fysio. Hij had van mij de opdracht gekregen om de UPC-box naar het postkantoor te brengen. Ja. Dat heb ik allemaal netjes ingepakt. Dat moet je ook opschrijven, anders vergeet je, anders vergeet het weer Jan. Anders vergeet ik het, ja. En dan dinsdag? Uh, is uh, dinsdag nou, dan gaat hij naar, de, de, naar Triocen, dus naar de dagbesteding. dagbesteding. Dagbesteding SWZ. Dat is in Eindhoven, hè? In Eindhoven, ja. ja. En hoe ga je daar naartoe, Jan? Dan ga ik met een taxi naartoe. Ja. Dus opgehaald met een taxi ja. en weer uh, teruggebracht. Ja. Dat zijn dus allemaal dingen die in de AWBZ en de WMO... de wet maatschappelijke ondersteuning zitten, hè? Ja, die vallen daar straks onder. Ja. Ja. Uh, waar zijn we gebleven? Woensdag? Oh, woensdag. Nou, ja, maak de week, de week maar even vol. Dat ik dinsdag dus avond even weg ben. Oh, maar ja. ik moet daarna het eten nog een keer zeggen. Anders vergeet je het oh, weer. Anders vergeet je het. En Jan, Jan lacht Jan Hij durft s'avonds ook gerust nog een keer te bellen waar ik uithang. Nou, en dan? Uh, Woensdagochtend. Nou, mocht weer de fysio. Weer naar de fysio. Twee keer in de week. Ook met de taxi? Nee, dat is hier lekker dichtbij en dan kan hij gelukkig op de fiets. Maar goed, een programma met dagbesteding, met vervoer, met taxis enzovoort. We hoorden het net de onderzoeker van TNAS-NIPO ook al zeggen. Straks verandert dat, maar de mensen weten eigenlijk niet hoe. Weten jullie al hoe dat straks in 2015 gaat? Nee, we weten op dit moment dat het naar de gemeente gaat. De gemeentes die moeten met minder geld zien rond te komen. Ja, het is natuurlijk ook een bezuinigingsoperatie. een bezuinigingsoperatie. Er wordt al gesproken of het vervoer wel vergoed zal worden... Uh, de dagbesteding van mensen met niet aangeboren hersenletsel... hier in de omgeving zit niks, dus je bent eigenlijk gericht op Eindhoven. Er wordt ook wel eens gezegd, nou, misschien moeten ze wel bij mensen met... Uh, bij de dementerende. nou dan, ja, ik moet nou weer slikken... want ik vind gewoon dat hun daar echt niet bij passen. Nee. Nee. Um, de mensen bij SWZ zijn gewoon ontzettend goed opgeleid. Er wordt ook een, een ja, dagritme aangeboden. Het is niet ja. zo van, we gaan er naartoe en we brengen daar de dag uh, ja. liggend door, zeg maar. Het zijn heel veel onzekerheden nog... Ja, en als we het dan hebben over vervoer en het wordt niet meer vergoed, dan denk ik van. Uh, ik ben de werkgever aangeef van ik ben er uh, morgen om half tien, want ik moet even Jan naar uh, Eindhoven brengen. Ik denk niet dat de werkgevers daarop zitten te wachten. En familie, vrienden, burenhulp, participatiemaatschappij. De participatie. Uh, we leven wel in een maatschappij dat iedereen, uh, als de mensen met z'n tweeën zijn, werken, kinderen moeten werken, iedereen ja, heeft toch zijn eigen ding. Je en... kunt het niet meer zo bij de buren over de heg gooien. Die tijden zijn voorbij, of niet? Dat was vroeger. Dat was vroeger, zegt Jan. Ja. Ja. Ja. ja, daar lopen we ook wel tegenaan. En er wordt wel eens geroepen of als ik aangeef dat mijn grenzen hè, lichtelijk bereikt uh, raken. Ja, dan moet je bellen of je moet wel vragen. Maar ja, we zijn wel tot de conclusie gekomen. Ja, je vraagt er twee, drie keer en dan niemand heeft tijd. Dus de volgende keer probeer je toch maar weer zelf op te lossen. Ga je stemmen? Gaan jullie stemmen? Ik was het wel van plan, maar dan moet ik wel ook een heel duidelijk beeld uh, hebben. Ik ga proberen dat duidelijke beeld uh, in het gemeentehuis een oorschot te krijgen. Wat dacht je daarvan? Nou, ik vind het fantastisch. Gaan we daarna achter eens eventjes vragen hoe het zit. Ja. Jan en Mieke, bedankt en een fijne dag. Graag gedaan. Mark Robin Visser maakt weer vrienden de verkeersinformatie naar de ANWB, Ebbenhard, op de weg is niet zoveel aan de hand. Er is niet zoveel aan de hand. Er gebeurt toch iets. Er gaat toch wel het een en ander mis waardoor een file ontstaat. Zoals op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Culemborg en knoopend Everdingen staat 5 kilometer file vanwege een kapotte vrachtwagen. Die staat daar op de rechte rijstrook stil. En op de A9 Alkmaar richting Amstelveen... staat door een ongeluk tussen Beverwijk en Knopert rottepolderplein een file van 3 kilometer. Op de weg niet zoveel aan de hand. Op het spoor, des te meer. Werd ze gisteravond allemaal even te veel? De verkeersleiders van het spoor rondom Den Haag en Rotterdam. Dat zegt vakbond FNV Spoor. De verkeersleiders legden het treinverkeer helemaal stil. omdat er onverwacht op meerdere plekken. spoedreparaties aan spoorwissels noodzakelijk waren. Rol Berghuis van FNV Spoor, goedemorgen. Goedemorgen. U heeft gesproken met de medewerkers van NS en ProRail. Wat, wat ging er mis gisteren in de avondspits? Ja, er is uh, gisteren door de inspecteurs van uh, ProRail. Uh, tussen het. Uh, uh, Den Haag en Rotterdam op het spoorbaanvlak besloten om uh, vier uh, spoorwissels, vitale wissels, in, uh, in spoedreparatie te zetten. Ja, en dat betekent uh, dat geen treinen kunnen rijden. En wat gebeurde er toen met die medewerkers? Ja, kijk, daarbij uh, is, is de, de term door de inspecteurs uh, via de moderne communicatiemiddel werkonderbreking uh, uh, gevallen. Dat is door verschillende media opgevat als uh, zou het personeel uh, het werk hebben neergelegd. Maar nou, hier is absoluut geen, geen sprake van. Maar je kunt zich voorstellen dat als de mededeling komt... dat er vier vitale wissels worden genomen. Ja, de verkeersleiders van ProRail niet staan te juichen. Want zij willen immers veilig en adequaat de treinen lopen. Eh, zeker in de spits regelen. En ook Leiden natuurlijk. Ja. Die staan te juichen, maar anderen stonden niet te juichen? Nou ja, kijk, dan gaat er natuurlijk uh, gedoe staan, Is dat wel nodig uh, om die vier spoorwissels zeker in de spits uh, eruit te doen... En uh, ja, dan gaat de discussie ontstaan ook met het landelijke crisiscentrum, uh, de OCCR. En ja, uh, daar is uh, discussie over geweest. En uh, ja, dat heeft ertoe geleid dat er allerlei verwarrende berichten in de media zijn gekomen. Hmm. Nou, dan hebben we ook uh, Huub Veneman van ProRail aan de telefoon. Meneer Veneman, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Waarom is die bes beslissing genomen om die vier wissels tegelijk te gaan repareren? We zijn regelmatig bezig met controles inderdaad, uh, uh, zoals net gezegd werd ook al. En op basis van die controles is gebleken dat er directe reparaties, spoedreparaties, zoals wij dat noemen, moeten worden uitgevoerd aan, uh, aan die wissels. Uh, dat is een afschuwelijke beslissing geweest, laat ik u dat uh, voorop uh, zeggen. Ja. Er zijn er veel overleg over geweest. Maar we hebben uiteindelijk toch gekozen voor de veiligheid op nummer één. Mag ik u even onderbreken, meneer Vedeman? Want hoe ja. dringend was het dan? De, de eisen zijn verscherpt hè, na het ongeluk bij Hilversum aan dat soort ja. wissels. Waarom was het zo acuut nodig om ze dan alle vier tegelijk te doen? Ja, was het een onveilige van... situatie? Kijk, waarden geven dat aan. Als, ik, ik, ik kan heel helft niet verhaal vertellen, maar nou, er wordt een soort van uh, foto gemaakt van een wissel waarbij uh, 30 punten worden gemeten in één keer. En op basis daarvan worden, worden die punten gemeten met de oorspronkelijke ontwerp. En als dat teveel van elkaar afwijkt, en dat zijn allemaal uh, officiële waarden die je gewoon niet mag uh, uh, overschrijden op het moment dat dat bijna zo is... Uh, dan is gewoon voorgeschreven dat je een wissel moet uh, vervangen. Ja. En op wat voor tijdstip dat dan ook is. En het, nogmaals, het is een afschuwelijke beslissing geweest... en uh, we vinden het vreselijk voor reizigers. En wij zijn natuurlijk zelf ook mensen die met de trein gaan. Dus het, het heeft heel Nederland wat dat heeft uh, in één keer uh, geraakt. Maar u kon niet anders? Die beslissing moest... moest uitgevoerd moest... worden, ja. Ja, meneer Berghuis, ProRail kon niet anders. Ja, het ligt natuurlijk allemaal... Ik graag gevoelig, uh, omdat onlangs uh, er een trein is ontspoord uh, bij Hilversum. Uh, als gevolg van een defecte wissel. Toen heeft ProRail besloten om 500 van hetzelfde type wissels uh, te gaan controleren. Uh, ik zou graag willen hebben dat dat nu uitgebreid wordt naar alle wissels in Nederland. Want dit kan gewoon niet. Dit leidt tot chaos. Dit dupeert het personeel. Dit dupeert de reiziger. En ik heb ook eigenlijk gewoon de, de drie hele simpele vragen. Waarom heeft ProRock gisteren in de spits besloten om de wissel uit de, uit de dienst te nemen? Wat is er gebeurd op de verkeersleidingsposten Den Haag uh, in reactie daarop? En wat is de rol van de OCCR, het operationeel controlecentrum rail... wat natuurlijk ook in de aansturing landelijk uh, dingen moet, moet zeggen? En uh, ja, dat is voor mij volstrekt onduidelijk. Nou, goed, meneer Veneman, uh, laten we het iets, iets samenvatten. Want uh, die beslissing uh, zegt u van op dat moment was het uh, echt nodig. Hè? Dat hebben we geloof ik wel helder gekregen. Dat ze ook ja. alle vier tegelijk moesten en u kon niet wachten tot de spits voorbij was? Nee, klopt. Nee. En wat gebeurde er dan op dat verkeersleidingscentrum? Ja, dat is natuurlijk ons, uh, ons centrum, waarbij alle, alles wordt gecoördineerd, uh, juist in crisistijdstippen. Uh, uh, waar mensen met elkaar gekoppeld worden. Daar zitten juist ook aannemers, daar zitten juist ook NS, uh, daar zit ook ProRail. Dus het is het centrum wat, wat in half van gisteren en op dit moment ook gewoon gebruikt wordt als crisiscentrum. Dus uh, uh, dat werkt goed, juist ook met betrekking tot de interne communicatie. Nou, ja, maar het werkt goed. Het leidde tot emotionele oprispingen, ja. ik zelf. Dat is het dat? volgende onderdeel, maar ik, ik hoop dat u ook begrijpt... dat dit uh, aan de ene kant natuurlijk ons werk is... en aan de andere kant dat op het moment dat er natuurlijk zoveel uh, zaken gebeuren... Uh, uh, op basis waarvan we moesten handelen en het treinverkeer even tijdelijk stilgelegd is, ook uh, dat het inderdaad natuurlijk leidt tot, uh, uh, tot spannende situaties. Een van de situaties was dus inderdaad van 6 uur tot 10 over 6. Uh, dat was op de verkeersleiderspost in Den Haag zelf uh, om helderheid te krijgen over om welke wissels het nu precies gaat, uh, of dat de juiste nummers zijn uh, over welke wissels even niet meer gereden konden worden, dus, en uh, welke wissels nog wel gebruikt konden worden. Is tijdelijk even het treinverkeer tussen 6 uur en 10 over 6 gestaakt? Nou, er is toen gedacht dat mensen dachten dat medewerkers, treinmedewerkers zelf aan het staken waren. Dat is een verkeerde interpretatie geweest. Het gaat er echt over dat het treinverkeer even is gestaakt. Stilgelegd, zoals dat in normale taal dan heet. Om te kijken hoe we het beste kunnen rijden. En om 10 over 6 is het dat weer opgestart. Ze waren niet aan het staken, meneer Berghuis van de FNV Spoor, maar waren er wel voldoende mensen? Ja, dat, dat, dat is voor mij ook de vraag. Ik, ik kijk op, op dat moment uh, zijn gewoon uh, mensen nodig. Uh, het, is, het, het is echt uh, spitsuur. Het is bijna zoals de brandweer. Dan moet je uitdrukken en dan moet je ook handelen. Uh, en op het moment dat er iets te veel gebeurt, dat er, dat er te veel handelingen nodig zijn, ja, dan, dan, dan kunnen mensen gewoon in, in problemen raken. En uh, dan is het ook het beste om ook de, het baanvak stil te leggen en de treinen niet te laten rijden vanwege de veiligheid. Goed. Meneer Veneman van ProRail nog even, uh, in verband met de tijd heel kort, tot hoe lang duurt deze reparatie? Wanneer is het klaar? Die van de vier wissels zijn op dit moment uh, noodgerepareerd. Uh, dus de noodreparaties zijn uitgevoerd. Dat is op zich goed nieuws. We zijn alleen nog bezig uh, uh, tussen Den Haag Centraal en uh, Den Haag Wollenspoor, uh, dus wat dat betreft gaan we de goede kant op, ja. maar dat zal natuurlijk de, de hele dag nog duren voordat, we, uh, voordat de dienstregeling ja. weer uh, bij de oude is en uh, we vragen mensen ook echt, als ze met de trein reizen, check eerst de reisplanner. Ja. En uh, Het zal, kan zijn dat de samenstelling van treinen veranderd is, dat ze ietsje korter zijn, maar we proberen in voor zoveel mogelijk fijner te laten rijden. Ja, en dan om die andere vraag van meneer Berghuis, wat gaat u met al die andere wissels doen? Gaat dat dan ook zo um, incidenteel gebeuren of gaat u daar een plan voor opstellen? Nee, nee dit is natuurlijk, wij zijn natuurlijk ook verbaasd dat er natuurlijk in hele korte tijd uh, dus in, in de avondspit vier wissels vervangen moesten worden. Uh, dus we zijn in af met een grootschalig onderzoek bezig om te kijken van wat, wat is daar dan aan de hand geweest. En hoe kunnen we dit soort situaties als vandaag in elf niet meer krijgen. Riep Veneman van ProRail en Roel Berghuis van FNV Spoor. Hartelijk dank, heren. Graag gedaan. Graag gedaan. Vijf minuten voor half acht. In Cairo begint vandaag het proces tegen twintig medewerkers van Al Jazeera. Ze zouden deel uitmaken van een terroristische cel tegen Egypte. Op die lijst staat ook de Nederlandse journaliste Rena Netjes. Op het nippertje kreeg ze toestemming om Egypte te verlaten... om vanuit Nederland in vrijheid het proces tegen haar te kunnen volgen. In Cairo sprak en Sander van Hoorn met haar advocaat... over wat haar te wachten staat. Dat Reena netjes er niet bij is vandaag is meteen een probleem... legt haar advocaat uit. Maar ze heeft niet het recht om zich te laten verdedigen... als ze er zelf niet bij is... In sommige gevallen heeft een rechter een beschuldigde vrijgesproken... die was gevlucht en die er dus niet bij kon zijn. En het bewijs tegen Netjes is flinterdun of niet bestaand. Na eigen zeggen is ze op een lijst met twintig namen terechtgekomen... omdat ze een achtergrondgesprek had over heel iets anders... met de bureauschef van Al Jazeera... Maar nu wordt ze ervan beschuldigd dat ze al Jazeera beelden heeft gegeven die Egypte in een kwaad daglicht stellen, en zelfs dat ze geld heeft gebracht. Ja, uh, the accused, heer, that, that she supported the, this cell, uh, the uh, what's called the Marriott cell, uh, by financial uh, uh, helping. This is the accusations of Rina, but uh, there is no evidences. Maar zegt haar advocaat, in het hele dossier wordt er geen bewijs geleverd. Dan zou een rechter haar dus vrij moeten spreken of het Openbaar ministerie niet ontvankelijk moeten verklaren. Ja, en in die political cases is het uh, very difficult. Dat ligt lastig, zegt de advocaat. Omdat het een politieke zaak is. Ik kan dus niks garanderen. Ik weet niet of de rechter kijkt naar het bewijs. Of dat politieke afwegingen belangrijker zijn. Uh, of de politieke opinions. Wat dan die politieke afwegingen zouden kunnen zijn... is volgens de advocaat duidelijk. De staat heeft grote economische problemen. En als bliksemafleider proberen ze nu te doen... alsof het gevaar vanuit het buitenland komt. Dat er vijanden zijn die de veiligheid van Egypte bedreigen. Het is voor Egypte enorm belangrijk, zegt hij, om het beeld in het buitenland goed te houden. Daarom worden buitenlandse journalisten in elkaar geslagen en bang gemaakt. De nationale media, die proberen ze te controleren. We weten, zegt hij, dat er elke week een bijeenkomst is met de directies van alle televisiezenders. Die krijgen dan te horen waarover ze die week wel of juist niet mogen praten. Buitenlandse journalisten geven een meer waarheidsgetrouw beeld. De oplossing is dan om te zeggen dat het om spionnen gaat. En ze op die manier het zwijgen op te leggen. Dit is dus het klimaat waarin Rena netjes en 19 anderen vandaag terecht staan. Volgens haar advocaat is het dus een politiek proces. Een proces dat wel eens een half jaar tot een jaar kan gaan duren.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 Hier is Dorot Megens met het NOS Journaal. De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen lijkt lager te worden dan ooit. Maar 42% van de kiezers gaat zeker stemmen... blijkt uit een onderzoek van TNS Nipo onder 1300 mensen. Meestal ligt het percentage tussen de 44 en 50. Volgens veel mensen heeft stemmen geen nut... de ondervraagden te zeggen dat de politiek toch niet luistert. En anderen zeggen dat ze te weinig weten van de plaatselijke politiek.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 John Short, zo heet hij, woont al 50 jaar in Hongkong en reisde via China. Australië heeft geen diplomatieke betrekkingen met Noord-Korea... maar heeft nu Zweden gevraagd om in de zaak te bemiddelen. Bij een overval op een supermarkt in Roermond is geschoten. Tegen sluitingstijd kwamen gisteravond twee overvallers met bivakmutsen de winkel binnen. Ze eisten geld, ze bedreigden het personeel en ze losten een aantal schoten. Ze gingen er vandoor op een scooter. Niemand raakte bij die overval in Roermond gewond. Facebook neemt berichtendienst WhatsApp over. Doen ze voor 19 miljard dollar. Via WhatsApp wisselen gebruikers van smartphones gratis berichten, foto's en video's uit. Facebook betaalt uh, 4 miljard dollar aan cash en de rest 15 miljard in aandelen. En muziek downloaden van iTunes of andere muziekwinkels op internet is steeds minder populair. Volgens brancheorganisatie NVPI daalde de omzet uit downloads vorig jaar met 5,5%. Zit hij nu op 15,5 miljoen euro? Waardoor de populariteit van streamingdiensten zoals Spotify stegen de inkomsten van de Nederlandse muziekindustrie toch licht. Dat zijn de hoofdpunten. Giel Severin bij Weerplaza Michiel. Het was vanochtend toen ik opstond. Nou ja, vannacht. 7 graden! De lente is er. Ja, je zou het haast zeggen. En dat zie je ook in de natuur terug natuurlijk. De natuur loopt geloof ik een week of vier voor, maar liefst. Dat komt allemaal door die hoge temperaturen. Veel plaatsen al uh, fris groen gras. In plaats van uh, verdoorde landen of een laagje sneeuw. Dat had natuurlijk ook gekund. Ja. Maar nee... Er is allemaal geen sprake van 6, 7 graden inderdaad. In het noordoosten op dit moment 4 graden. Maar daar loopt de temperatuur ook snel op. Verder wolkenvelden. In de oostelijke helft van het land schijnt vanochtend nog even de zon. Maar in Zeeland vallen inmiddels al hier en daar de eerste druppels regen en modregen. En die regen en modregen die gaat zich langzaam verder over het land uitbreiden. Dat betekent dat we dus de paraplu mee moeten nemen. Of het regenpak. Want uh, het wordt eigenlijk een grotendeels bewolkte dag verder. Met vooral vanmiddag en vanavond ook een flinke perioden met regen en modregen. Er zijn droge momenten. Maar ja, als je een in de regen zit, zou ik er niet op wachten. Het is niet een uh, buitje van 10 minuten. Het kan echt een uurtje dan nat zijn. Ja. En de temperaturen lopen alleen maar verder op. Vanmiddag is het al zo'n 9 tot 11 graden. En ik hoor dat de wind ook zou aantrekken, of is dat pas morgen? Nee, die neemt inderdaad ook langzaam toe. Het wordt geen spectaculaire wind, maar het is gewoon weer een hele stevige zuidenwind. Windkracht 4 in het binnenland, 5 à 6 aan zee. En uh, ja, die voert dan die zachte lucht aan uh, vanuit Frankrijk. En als je naar de komende dagen kijkt, dan blijft de wind uit het zuiden tot zuidwesten waaien. Temperaturen blijven daardoor steeds tussen de 8 en de 11 graden uitkomen. Dus uh, het blijft gewoon zacht voor de tijd van het jaar. Michiel Severin, tot over een uur. AWB Verkeersinformatie, Erwin De Hart. Door de voorjaarsvakantie is het relatief rustig op de weg. Vijf files maar, 25 kilometer, alles bij elkaar. En de opvallende files, dat zijn er twee. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht... staat 9 kilometer file tussen Alfred Geldermals en Knoopend Everdingen. Dat komt door een, een vrachtwagen die kapotte banden heeft opgelopen... op de rechter rijstrook al daar. En op de A9 Alkmaar richting Amstelveen, daar staat een kapotte auto. Die zorgt voor 7 kilometer file tussen Knoopend Beverwijk... en Knoopend Rotterpolderplein. Ook daar is de rechter rijstrook dicht. Dank je. Zo dadelijk de topman van bouwbedrijf Bam over de jaarcijfers en. Facebook koopt WhatsApp. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM, Archie.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 Zeven minuten over half acht tot negen uur is dit het NOS Radio 1 Journaal. Europa wil maatregelen van Oekraïne tegen het geweld zien. De ministers van Buitenlandse Zaken van Duitsland, Frankrijk en Polen... gaan naar Kiev om daarover te spreken. Gerbenjan Gerbrandi, Europarlementariër voor D66. U heeft Oekraïne in de portefeuille. Goedemorgen. Goedemorgen. Er is een bestand tussen de demonstranten en de regering. Hoe lang zou dat stand houden, denkt u? Nou, dat is zeer de vraag. Um, volgens mij is de afgelopen dagen gebleken dat de geest echt uit de fles is. En dat het heel moeilijk wordt om ook met dit soort bestanden um, een, een, een andere oplossing te vinden. Ja, nou gaat Europa zich ermee bemoeien. Opeens, het, het lijkt een beetje een late reactie. Nou, Europa bemoeit zich er natuurlijk al veel langer mee. Um, uh, mevrouw Ashton is al uh, meerdere keren in de Oekraïne geweest. Er is ook heel veel contact tussen uh, uh, Europese ministers van buitenlandse zaken en regeringsleiders met uh, Oekraïne. Alleen ja, het is nu zo uit de hand gelopen en Janukovic, die tot op heden uh, redelijk terughoudend is geweest met geweld, heeft uh, anderhalve dag geleden laten zien dat hij geweld toch niet schuwt. Dus nu is het echt tijd voor, uh, uh, voor sancties. Ja, maar meneer Gebrandi, Europa bemoeit zich er wel mee, mevrouw Esten is daar wel, maar het leidt niet tot iets concreets. Wat moeten volgens u nou die ministers van buitenlandse zaken daar gaan doen? Nou, Yanukovic die uh, verstaat alleen harde taal. Dus ik, ik denk dat die taal ook heel stevig moet zijn. Dat het werkelijk onacceptabel is uh, zoals hij zich opstelt... Ik denk ook dat uh, Janukovic zich langzaamaan moet realiseren dat er voor hem geen toekomst meer is in, uh, in Oekraïne. En dat we moeten gaan naar een, een overgangsregering die het mogelijk maakt dat we in 2015 uh, goede, eerlijke uh, verkiezingen hebben. En ik denk dat dat nu vooral de route moet zijn. Dat betekent uh, publiekelijk uh, harde taal, maar achter de schermen proberen om uh, zo'n oplossing toch voor elkaar te krijgen. En dat zou ook kunnen betekenen dat er een, uh, ja, toch een soort ontsnapping... voor Janukovic uh, onderhandeld moet worden. Ja, maar dan zegt u, dan moet het harde taal zijn die de delegatie daar gaat bezigen. Van onze correspondent horen we net dat Yanukovic ook zit te wachten... eigenlijk op steun en geld. Dat biedt Europa nog niet. Nou, dat wordt achter de schermen zeker geboden. Samen met de Verenigde Staten. Um, ook het IMF is daarbij uh, betrokken. Hoewel je altijd moet oppassen om die in dit soort politieke conflicten te trekken. Want die moeten relatief neutraal blijven. Maar dat geld is er zeker wel. Alleen, wat we niet moeten hebben is dat Rusland aan de ene kant... en Europa aan de andere kant met een grote geldbuidel niet gaat... Niet tegen elkaar opbieden. Dat het, dat het daarvan af, uh, van afhankelijk is. Maar dat gebeurt dus kennelijk wel. Nou, kijk, weet u... Um... Zo'n 25 jaar geleden waren Polen en Oekraïne die, uh, waren ongeveer in dezelfde omstandigheden. En Oekraïners kijken naar Polen en die zien dat uh, door zich aan te sluiten bij Europa... dat land welvarend is geworden, dat daar de rechtsstaat heerst. En dat, dat maakt die Oekraïners natuurlijk jaloers. En uh, dat betekent ook dat... Richting Europa gaan is hun enige perspectief op, uh, op een beter leven. En uh, zolang Janukovic uh, met zijn kornuiten uh, ja, toch meer ontvankelijk is voor, uh, voor Rusland... en mensen niet het perspectief geeft op een beter leven... door toch richting Rusland, uh, Europa te bewegen... denk ik niet dat daar uh, een oplossing te vinden is. En dus probeert Europa dat achter de schermen... toch met geld ook voor elkaar te krijgen. Om wat voor bedragen gaat dat? Nou, Oekraïne zit uh, op korte termijn heel erg in de financiële problemen. Uh, Rusland heeft uh, zo'n 15 miljard uh, in, in december geboden, november. Uh, ik denk dat Europa ook met geld over de brug moet komen... ...alleen dat moet aan hele strenge voorwaarden uh, gekoppeld zijn. En dat zijn hervormingen. Oekraïne is een van de meest corrupte landen ter wereld... ...en het laatste wat je wil is dat dezelfde mensen die het land in deze chaos hebben gestort dat die hun zakken vullen met uh, Europese uh, euro's. Dus hele harde voorwaarden ten aanzien van hervorming. Dat betekent ook grote druk op de oppositie... om met een, um, ja, een goed alternatief te komen. Sociaal, economisch en politiek. Want de bevolking heeft niet alleen wantrouwen naar Janukovic en zijn kornuiten... maar ook naar de oppositie omdat er is een, een totaal wantrouwen ten aanzien van de politiek. Want ook het, de vorige regering met mevrouw Timoshenko uh, hebben ja, niet bewezen dat ze het land de goede kant op weten te krijgen. Dank u wel, gerben heer Brandy, Europarlementariër voor D66. We gaan naar Sochi. Niet voor de sport, maar vanwege Pussy Riot. Geeft daar op het ogenblik een persconferentie. Gisteren kwamen de meisjes, de meiden, de dames van de Pussy Riot in het nieuws. Ze traden ergens op, deden een protestactie. Werden opgepakt en flink hard aangepakt ook. Matthijs van der Wiel is bij uh, Pussy Riot, bij die persconferentie. Matthijs, wat, wat hebben ze te zeggen? Ja, ze leggen uit wat er allemaal is overkomen sinds hun aankomst. Ze eerst de gevangenis in en gisteren dus bewerkt met Peppers. Ze wilde een persconferentie geven om dat allemaal te vertellen. Maar geen hier in de omgeving stond dat toe. Ze hadden het geregeld. En toen was er vanochtend op... Be nee, dit, dit klinkt niet mooi. Laten we dit heel eventjes... Uh, nee, nee, nee. Um, even naar Gio... Lippens voor de sport komen we zo weer terug bij Pussy Riot. Gio Lippens, goedemorgen. Goedemorgen. Voetballen gaan we. Ja, er werd veel gevoetbald en er wordt veel gevoetbald. Vanavond Europa League, AZ en Ajax. En gisteren weer twee wedstrijden in de Champions League. En ja ook weer twee wedstrijden met Naam en Hoor, als je kijkt. We hebben Bayern München op bezoek gehad bij Arsenal. Dat was, leek een gelijk opgaande wedstrijd te worden. Arsenal kreeg zelfs al heel vroeg een penalty... Maar die miste ze, Özil miste daar, toch een beetje de grote naam bij Arsenal. Op dit moment de man die Arsenal er ook wel weer eens uiteindelijk aan een prijs moet gaan helpen sinds een jaar of negen. Maar hij miste die penalty en even later kreeg Bayern ook een penalty. Robben die werd door de keeper van Arsenal uh, gevloerd. De keeper uh, moest met rood naar de kant. En uh, de strafschop werd uh, gemist bij Bayern. Dus ze stond het nog steeds 0-0. Maar goed, 11 tegen 10. Ja, dan ga je toch uiteindelijk een soort uh, uh, overtalsituatie krijgen. En Bayern speelde dat heel cool uit, hoor. Uh, handbalverdediging bij Arsenal stond met z'n allen een beetje rond het strafschopgebied. Maar uiteindelijk uh, werd het uh, 1-0 en later ook nog 2-0. En dan zeg je, ja, dan is het een formaliteit uh, die uitwedstrijd. Maar uh, als we dan even terugdenken aan vorig jaar. Toen beide ploegen ook al tegen elkaar speelden uh, in een van de eerdere. De ronde van de Champions League. Ja, toen kwam uh, Arsenal nog goed terug in München. Het won daar toen met 2-0 nadat Bayern met 3-1 had gewonnen in Londen. Dus het kan allemaal nog. Goed, dan die andere wedstrijd van gisteravond. AC Milan tegen Atletico Madrid. Uh, de buurt van Clarence Seedorf um, in de Champions League. En uh, ja, AC Milan kreeg een beetje koekje eigen tegen goed spelen ja. of verliezen. Ja, ja, ja, jij denkt ook meteen terug aan die wedstrijd van Ajax. Daar, waar, ja. Waar ze Ajax op professionaliteit, zoals ze dat toen zeiden. Ajax speelde een beetje als kleine jongens, werd toen gezegd door de Italianen, zeker door de Italiaanse media. Uh, ze lieten zich een beetje slachten daar, terwijl, terwijl ze wel geweldig goed speelden, maar uiteindelijk was het onvoldoende om door te gaan in de richting van, van deze fase, de knock-out fase. En nu gebeurde hetzelfde met AC Milan. Uh, het speelde anders dan in die wedstrijd tegen Ajax. Het heeft alles te maken met die nieuwe trainer. Je noemde hem Clarence Zeedorf stond als echt als een baas aan de kant van, van het veld. Mooi gezicht hoor, Clarence Zeedorf. Op een gegeven moment Balotelli, een van de sterren van Milan... komt naar de kant, praat even met Zeedorf. En ja, we weten allemaal, Balotelli, enfant terrible... iemand met een grote mond. Maar bij Zeedorf stond hij echt als het kleine neefje erbij. Luisterde hij <lacht> naar wat Zeedorf te zeggen had. Kreeg even zijn tikje mee, zo van... oké okay, jongen, ga maar weer voetballen. En dat is toch de klasse van Zeedorf. Hij straalde het wel uit. Uh, Milan speelde beter, viel meer aan. Ja, en dan inderdaad, vlak tegen het einde van de wedstrijd toch een goal tegen, tegen Atletico Madrid. Dat met ja, de trainers, uh, Simeoni. Ja, dat is toch een heel ander type voetballer uh, was dat vroeger dan, uh, dan Zeedorf. En ook een heel ander soort trainer. En uh, ja, ze kregen inderdaad het deksel op de neus. Tja, nog eventjes uh, de tweemansbob bij de vrouw. Moeten we nog even, twee vrouwsbob, excuus uh, Gio. Moeten we het nog even over hebben, hè? want dat is een, toch een bijzondere prestatie. Werd vierde. Ja, geweldig. Um, op het moment dat je daarnaar kijkt, dan denk je... ja, het gaat om honderdsten van seconden. En waar gaat het soms mis? En dan zie je toch wel verschillen. Uh, die afdaling van uh, Kamphuis en Vis gisteren... met name die vierde afdaling. Ze stonden uh, op de vijfde plaats. Ze konden nog wat, uh, op de zesde plaats zelfs... ze konden nog uh, wat klimmen. Maar dan moesten ze echt vlekkeloos sturen. En dan moest de tegenstand uh, moest foutjes maken. En dat gebeurde. Want uh, ze gingen echt uh, vlekkeloos naar beneden. Kamphuis en Vis. Uh, Kamphuis stuurt echt fantastisch... Vis had een redelijke start. Daar mist het wel nog aan hoor trouwens. Maar toen klonden ze op naar die vierde plaats. Is uniek. Nog nooit eerder in de geschiedenis. Een Nederlandse bobslee op de Olympische Spelen. Is zo hoog geëindigd als dit duo. En dat is toch een uh, chapeau. Absoluut. Geen medaille wel het vermelden. Zeker waard. Gio Lippes, dankjewel. Gaan we terug naar Matthijs van de Wiel in Sochi. Bij die persconferentie van Pussy Riot. Vertel Matthijs. Ja, dat gebeurt op straat voor een hotel. Omdat de meidengroep... Uh, en geen enkel zaaltje kon krijgen, geen enkel hotel stond uh, ze toe om hier de pers toe te spreken, maar zaal toegestroomd. Uh internationale pers, die hier natuurlijk al in Sochi was. Uiteindelijk was er een zaal gevonden bij het hotel van de Gouden Dolfijn heet het hotel, maar vannacht was er dan opeens uh, de melding dat er een waterleiding was gesprongen en daardoor konden ze ook hier niet terecht. Dus kwamen ze hier voor de deur op de stoep staan met heel veel camera's om zich heen en ook tegen demonstranten, heel veel geduw en getrek, want er zijn wat jongens die lopen hier met kippen, een kip uit de supermarkt rond en een man in een kippenpak en die zijn er steeds doorheen aan het schreeuwen om ze te beletten om hun verhaal te vertellen aan de pers hier. En uh, ja, dat, dat gaat soms even met duwen en trekken. Ze vertellen het wel en wat vertellen ze wat ze is overkomen... de afgelopen twee dagen sinds ze hier in Sochi zijn aangekomen. Eerste arrestatie twee dagen geleden. En gisteren uh, het hardhandig optreden van de politie van Kozakken... die met zwepen en pepperspray uh, de meiden beletten om actie te voeren. Wat is hun verhaal? Hun verhaal is dat ze naar Sochi zijn gekomen om naar de wedstrijden te kijken. Uh, geloof het maar of geloof het niet, doe maar mee wat je wil... Maar dat ze geen toegangspas kregen. Geen Spectatorspas. Zo'n kaart die iedere toeschouwer eerst moet aanvragen. Die was dus geweigerd. En toen, toen zijn ze maar een videoclip gaan opnemen over hun ervaring hier. met het liedje. Voet leer van je land houden. Leert ons van ons land houden. Dat is de titel van een nieuwe liedje. Maar nou ja, velen zullen zeggen, dit is allemaal één grote publiciteitstunt, Één grote uh, provocatie om de aandacht op zichzelf te vestigen. En dat lukt in ieder geval als je ziet hoeveel pers hier is. Um, ondertussen, ja, dat, dat, dat is nu het verhaal. Ze zijn aan het uitleggen wat ze nu zouden komen. Ze zeggen, wij willen alleen maar vreedzaam demonstreren. Hé, hey, hangt hij ja. nou op? Ja, hij is weg. Verbinding is weg. Goed. Ze willen vreedzaam demonstreren. Nou, ja, het verhaal was duidelijk eigenlijk, hè? Lijkt me wel Kunnen we naar de verkeersinformatie van de ANWB? Want op de A2, Den bos richting Utrecht, uh, daar is een, uh, een vrachtwagen die heeft een kapotte band. En de bandenboer is onderweg, maar is er dus nog niet. Uh, er staat tussen Afrit Geldermaals en Knoop het Even Dingen. 11 kilometer file daardoor. En de rechte blijft dus vooralsnog dicht. Omrijden is verstandig bij del voor de richting Utrecht. Volg je Gorkum via de A15 en de A27. Dankjewel, Erwin. Bouwbedrijf BAM schrijft weer zwarte cijfers. Het grootste bouwbedrijf van ons land boekte vorig jaar een netto-winst van 46 miljoen euro. Ja, daarvoor werd er nog meer dan 180 miljoen euro verlies geleden. Bestuursvoorzitter van de Koninklijke BAM-groep, Nico de Vries, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Meijnerma. Uh, met de heer Ooster spreekt u. Meneer ah, is onze economie-redacteur. Ja, geeft niks. Sorry, sorry. Uh, geeft iets, uh, meneer de Vries. Uh, de cijfers, ja, geven die een beetje aan dat er een is aan de gang is in de bouw? Nou, dat vind ik nog wel wat te vroeg. Wij hebben vorig jaar dat hele grote nettoverlies geleden... doordat we hebben afgeschreven op onze vastgoedposities. Um, en uh, ja, dat is nu dit jaar dus niet aan de hand. Maar 46 miljoen uh, netto verdienen voor ons bedrijf vinden we nog wel wat weinig. Mm -hmm. uh, dus ik vind het ook nog te vroeg om te zeggen dat het alweer wat beter gaat. Waar zit de pijn nog vooral? Nou, de pijn zit toch voornamelijk in Nederland. Uh, en bovendien hebben wij vorig jaar te maken gehad met een aantal grote projecten in het buitenland... die niet zo gingen als dat wij van tevoren dachten en uh, waarop we uh, verlies hebben geleden. Dat is inmiddels allemaal achter de rug. Die projecten zijn ook onder controle, dus dat is niet meer aan de hand... Uh, ja, en voor de rest is de markt in Nederland natuurlijk nog, uh, staat nog erg onder druk. Ja, toch? In het vierde kwartaal van 2013 was er een lichte groei. Uh, er zijn ook berichten dat de woningmarkt aantrekt. Dat merkt u toch wel? Ja, dat merken wij ook wel. Dat zien wij ook wel. Maar wij, wij dat, dat, dat vertaalt zich nog niet in onze cijfers, moet ik u eerlijk zeggen. We verkopen een beetje meer woningen. Uh, we gaan dit jaar weer wat meer woningen bouwen. Uh, maar uh, ja, dat is toch wel erg mager... en dat vertaalt zich nog niet echt goed in onze getallen. Ja, dan is de vraag natuurlijk... want CBS komt uh, om half tien vanochtend met uh, cijfers over onze werkgelegenheid... van wanneer gaat u weer mensen aannemen? Maar als ik u zo hoor, zit dat er ook nog even niet in. Nou, ik vind het nog te vroeg omdat, uh, om, om, om te denken dat dat dit jaar gebeurt. Er komt natuurlijk toch een tijd waarop die woningmarkt echt weer aantrekt... en waarop we dat wel gaan doen... Uh, wij denken dat dat herstel vanaf, nou zeg, 2015 plaatsvindt. Dan is er ook weer uh, ruimte voor, uh, voor groei en uh, voor het aannemen van mensen. Maar voor 14 is dat toch nog een beetje te vroeg. Terwijl u wel een aantal interessante projecten heeft binnengehaald. Ja, dat is ook zo. Uh, dus uh, ja, daar kunnen we gelukkig onze, uh, onze mensen mee ook aan de gang houden. De uh, heeft uh, 22, 21, 22.000 mensen. In dienst, dus ja, die, daar, daar moet ook wel werk voor zijn. Ja, u gaat bijvoorbeeld het vliegveld Heathrow verbouwen? Ja, dat, nou is dat groot en we gaan het niet helemaal verbouwen... maar daar zijn een aantal tunnels en die gaan wij inderdaad reconstrueren. Dus opnieuw, opnieuw aanleggen. Maar dat, dat zijn kost. dus kennelijk tijdelijke oplevingen? Nee, dat is natuurlijk een permanente stroom uh, die, uh, die er altijd is. Uh, maar wij zien weer wat groei in, uh, in het aantal projecten en de omvang van projecten. En bovendien gaat het in onze buitenlandse markten, dus niet in Nederland, maar in dit geval in het Verenigd Koninkrijk, gaat het wel weer goed. Uh, dus uh, zit, daar zit de groei inderdaad wel weer in, maar het loopt duidelijk voorop op Nederland. Nog even een klein dingetje. U bent sponsor van de schaatsploeg, maar daar stopt u mee. Heeft u daar geen spijt van, uh, gezien de grote successen? Nou, dat besluit hebben we al een, een paar jaar geleden genomen. Ja. Dat hebben we ook uh, gecommuniceerd. Ja, dat weten we. Uh, maar... Uh, uh, uh, ja, nou, wij, hebben, uh, wij, zijn een, wij zijn een bedrijf, uh, uh, zo heet dat, van, van business to business. Dus, uh, het was een vergissing. Worden, worden. Nee, dat niet. Maar het is zo mooi geweest. Uh, we leven ook in de tijd waarin wij uh, vorig jaar afscheid hebben genomen... van heel veel van onze medewerkers. En uh, ja, dan moet je ook heel zorgvuldig met je beschikbare budget omgaan. En uh, daarom hebben we gezegd, we stoppen ermee. En op het hoogtepunt, dat is ook mooi. Dat is wel waar, ja. Dank u wel, Nico de Vries van de Koninklijke BAM Groep, de bestuursvoorzitter. Ja, en dan Facebook, heeft het inmiddels gehoord, koopt WhatsApp voor 19 miljard dollar, maakte Facebook gisteravond laat bekend. Met de WhatsApp kunnen gebruikers van smartphones gratis berichten en ook foto's en video's met elkaar uitwisselen. Daarover praten we met onze tech-expert uh, Rashid Finch. Uh, Rashid, wat betekent dat nou voor Facebook? Waarom willen ze dit zo graag hebben? Nou ja, Facebook toen het tien jaar bestond, een paar weken geleden, zeiden ze we willen ervoor zorgen dat we iedereen op de wereld met elkaar kunnen laten communiceren. En ze kunnen dat nu met vrienden onder elkaar. WhatsApp is een nog veel meer privé manier van berichten naar elkaar versturen, net als sms. En ook daar willen ze natuurlijk graag hun handen op hebben. Ja, het, is, het is alleen dan gratis hè, natuurlijk, maar het is één op één. Het is min of meer gratis. Nieuwe gebruikers van WhatsApp moeten een dollar per jaar betalen. Dat is niet echt heel veel natuurlijk. Uh, maar het is wel een heel ander model dan Facebook tot nu toe zelf gebruikt. Want die gebruiken natuurlijk advertenties om geld te verdienen. Niet heel veel, maar als je 450 miljoen gebruikers hebt, dan haal uh, je dus een mooi bedrag binnen. Ja, dat tikt absoluut aan. En wat je ook ziet is dat WhatsApp in een aantal landen populair is waar Facebook dat veel minder is. Bijvoorbeeld in Spanje en Zwitserland. Dus dat is nog een motief voor Facebook om WhatsApp te kopen. Maar 19 miljard dollar, hoe krijg je dat er weer uit? Ja, daar kun je dus 10 gigantische boeings van kopen, bleek. Dat is echt enorm veel geld. Aan de andere kant, waar je ook naar moet kijken... is hoeveel betaal je dan per gebruiker? Als je dat uitrekent, kom je op zo'n 40 dollar uit per gebruiker. Microsoft betaalde drie jaar geleden omgerekend... 50 dollar per gebruiker voor Skype. Ik wil niet zeggen dat het nou een koopje is met 19 miljard dollar... maar als je het een beetje in perspectief bekijkt... is het ook weer niet echt, echt, echt gigantisch. Maar ja, goed, niemand heeft 19 miljard dollar zomaar op de rekening staan. En verwachten ze nog meer gebruikers? Uh, ja, want uh, WhatsApp groeit echt heel hard. Uh, WhatsApp heeft veel meer gebruikers nu het vier jaar bestaat. dan Facebook had toen het vier jaar bestond. Dat is iets waar uh, Facebook-oprichter Zuckerberg heel erg van onder de indruk schijnt te zijn. Dus dat is ook een uh, extra reden om het te kopen. Omdat het zo snel groeit, sneller groeit dan Facebook destijds deed. Dankjewel. Rachid Finch, onze tech-expert. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Oekraïnse president Janukovic zou moeten aftreden... na die uitbarsting van geweld in zijn land, zei EU-commissaris voor handel... Karel de Gucht, gisteravond laat bij VRT. Ik denk met wat nu gebeurd is dat Janukowitsch uh, niet langer... de president van Oekraïne kan zijn betekent dat dat hij morgen weggaat, dat is nog iets totaal anders... maar ik denk dat hij zijn legitimiteit verloren heeft... met wat er nu gebeurd is, ja. heeft als commissaris voor Handel regelmatig te maken... ook met Janukovic. Hij zegt dat hij onder druk van Rusland heeft afgezien... van een verdrag met de EU, maar dat Rusland er nooit op gerekend heeft... dat de protesten daarop zo groot zouden worden. Supermarktpersoneel wordt regelmatig bedreigd door jongeren... die geen drank mogen kopen. Ook zouden kassières enorme druk ervaren... omdat ze continu moeten opletten of ze geen drank verkopen aan minderjarigen. Dat zegt de manager van vier grote supermarkten in Groningen bij RTV Noord. We hebben vijf man netjes een IBD bij hun, maar de zesde niet. En zij zeggen van ja, dan mag ik het niet verkopen... Ja, dan, dan ontstaan er hele rare situaties. En, en, en opmerkingen van, ik wacht je wel op. En als je dan 16, 17, of 18 bent, ja, dan, dan, er zijn mensen die, die, ja, die daar niet mee om kunnen gaan. De nieuwe regels met betrekking tot de verkoop van dranken aan minderjarigen... gingen op 1 januari in. En deze supermarktmanager zegt dat inmiddels meerdere kassières hebben gevraagd om ander werk in de supermarkt. Drie mensen zouden hun baan zelfs al hebben opgezegd. verslaggever Matthijs van der Wiel vanuit Sochi... bij de persconferentie van Pussy Riot. Leden van de protestband werden deze week opgepakt... bij het opnemen van een muziekvideo in Sochi. Clip is sinds vandaag ook te zien. En zeker ook te horen op YouTube. Opnieuw een protest tegen president Poetin. Dat hoorde u ook al. En in die clip, zeer actueel, is ook die arrestatie te zien. De netwerkstoring in de binnenstad van Deventer is opgelost. Volgens RTV Oost heeft iedereen sinds gisteravond weer internet en vaste telefoon. Godzijdank. dank. RTV Rijmond staat vandaag de hele dag stil bij de verjaardag van de Kroemen. Jazeker, Willem van Hanegem is 70 jaar vandaag. Ja. Hij zit uh, door de hele uitzending heen, begrijp ik. Opmerkelijke uitspraken van Van Hanigem zijn te oh, horen. Oh ja, daar kan je wel een uh, uitzending mee vullen, ja. Uh, ja, Als u naar TV Rijmond luistert uh, en ook kijkt, waarschijnlijk. Oer Noord, daar komt er trouwens zelf ook nog voorbij voor een lang interview. Wij hebben na acht uur minister Timmermans over de situatie in Oekraïne. Tot zo.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 Vanavond in Meldpunt, gratis games die voor hoge kosten kunnen zorgen. Je verwacht dus niet dat je kind gewoon voor 200 euro aan spulletjes koopt in een spel. En hoe kinderen verslingerd raken aan een spel en er alles voor doen om er hoog te scoren. De keerzijde van games, vanavond om vijf voor half acht bij Max op Nederland 2.